10 uur. Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De carnavalsoptochten in het Brabantse Ooien, Magaren en Overlangel gaan vanochtend niet door vanwege de zware windstoten. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Os bekendgemaakt. Om 12 uur wordt bekeken of de optochten alsnog door de straten mogen trekken. De optochten in Breda en Den Bosch gaan wel door. In Nijmegen is mogelijk door de harde wind een stijger van tientallen meters lang omgevallen. Daarbij vielen geen gewonden. Ook op de snelwegen was er vanochtend hinder door de zware windstoten. Op de A29 waren bomen op de weg gewaaid. Bij Middelburg waaide op de snelweg een verkeersbord om. En op de A27 bij Breda waaide het dak van een vrachtwagentrailer af. In Australië is een man schuldig bevonden aan de verkrachting van een Belgische backpacker. De vrouw kwam twee jaar geleden aan op de boerderij van de man... omdat ze dacht dat hij werk voor haar had. De man hield haar twee dagen gevangen in een oude varkenschuur en misbruikte haar. Zijn straf wordt later bekend. Huawei topvrouw Meng, die door Canada is opgepakt... begint een rechtszaak tegen de staat. Ze zegt dat bij haar arrestatie haar grondrechten zijn geschonden. Meng werd in december in de Canadese stad Vancouver gearresteerd... op verzoek van de VS. Ze wordt verdacht van fraude en schending... van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Gezinnen met jonge kinderen zijn de grootste verspillers van voedsel... blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum... Per jaar gooit een gemiddeld gezin voor 600 euro aan eten weg. Per persoon gaat het om zo'n 40 kilo. Dat is wel minder dan vroeger. Met een publiekscampagne wil de stichting... samen tegen voedselverspilling bereiken... dat die hoeveelheid verder daalt. Het weer vanochtend nog erg onstuimig en buiig. De wind is vrij krachtig tot stormachtig met flinke windstoten. Vanmiddag is het wat rustiger en hebben we minder buien. Het wordt dan 8 tot 10 graden.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 is zaterdag 2 maart 2019 en vanuit het gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Deze week is de techniek in handen van Thomas de Jong en DJ Hebelink. Ja. Dat is een nieuwe ster bij ons uh, die vandaag uh, aan het proefdraaien is en ik denk dat het helemaal goed komt. De muziek deze week is uh, ver. Nou ja, verzonnen, bij elkaar gezocht door Cor Draaier. De redactie deze week Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt ook geschonken door Gerry Rutte. Dus als je zin hebt in radio luisteren en kijken, kom dan naar Hotel Hoogland. Want het is hier gezellig. Presentatie Roy Dongen. Dankjewel. En presentatie Irene de Jager. Dankjewel. We beginnen zometeen met de dames Martine Joustra en... Ingrid Komen. Ingrid Komen, die van het uh, Rode Kruis Zandvoort. de start-EHBO-lessen aan de Zandvoortse basisscholen gaan uitleggen. Dan hebben we Kerstie Gansner, die over culinair rondje strand en wijk aan zeekalender komt praten. En Cor. Kooi komt praten over het geluidbureau Haarlem. Van geluid, van geluid krijg je krie, kun je kriebels krijgen. Nou, ik wel, maar ja, wel hele ik, fijne kriebels. Meestal wel, ja, ja. Maar boeren, ik denk dat de hij iets anders gaat uh, vertellen. Dan hebben we een pauze en daarna. Roy. Uh, daarna wordt het heel erg spannend, want dan krijgen we de politiek in Zandvoort. Uh, Zandvoort was als enige enthousiast over de Fubule 1 tijdens een D66-debat. Blijkbaar staan we alleen in de regio, uh, dus dat kan nog wat worden. En Michiel Herpster komt er wat over vertellen. En dan wordt het nog spannender, want dan gaat het over de sanctie uh, die discotheek Chin is opgelegd uh, en waar er heel veel over te doen is. En dan gaan we nog eindigen met het boek De Zandvoortse Autocoureur van Wim Loos. Uh, en dat wordt besproken door Rob Peters. Goed, nou we beginnen met uh, de dames van het Rode Kruis. EHBO-lessen aan de Zandvoortse basisscholen, is dat nieuw of is dat een herhaald project? Nou, het is nog niet zo oud. Uh, Ingrid vertelt me net, het is dit jaar voor de derde keer uh, dat dit gaat plaatsvinden. Uh, de eerste keer is het gekomen door een debat van de groep 8 die een subsidie van 2000 euro mochten besteden aan een goed doel. En toen hebben ze gekozen voor EHBO-lessen van groep 8 in Zandvoort. En dat was een doorslaand succes. En waarom doorslaand succes? Omdat de kinderen enthousiast waren? Of... Ja, de leerkrachten enthousiast. Uh, het is goed voor, voor de burgers van Zandvoort... dat er gewoon een paar honderd kinderen weten... hoe je moet handelen in noodsituaties. En dat we willen proberen om hele periodes... kinderen hierin op te leiden. Ja. Dus vorig jaar hebben we dat opnieuw aangevraagd. En dit jaar wederom. En het is weer toegekend. Een subsidie dus. Ja, kinderen een, krijgen een stukje verantwoordelijkheid, denk ik. Hè? Ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is uh, voor kinderen. Ja, ze weten hoe ze moeten handelen en ze oefenen. Nou, er komen ook instructeurs van het Rode Kruis, komen ook helpen op school. Dit is Ingrid, trouwens nee, die, die je je hoort. Ja. En dan komen ze de kinderen ook helpen hoe ze moeten, nou ja, een pleister plakken, maar ook ingewikkelde handelingen. En dan weten ze ook precies wat ze moeten doen. Gaan ze ook uh, zeg maar aan de slag met die kastjes uh, die er hangen in het dorp? Uh, of is dat uh, nog nee, net ze met zo? Nee, ze weten wel dat het er hangt. Want een reanimatie is fysiek best heel zwaar. Voor volwassenen al en voor kinderen van 12. Ja, je hebt van die, van die kinderen die, die wegen nog niet zoveel dan. Dan is het gewoon fysiek niet te doen. Maar het belangrijkste is dat ze dan dat kunnen herkennen. En op dat moment weten hoe ze hulp moeten inroepen. Ja, dat is het hè? Ja, en, en dan is het elke seconde telt. Dus uh, tegenwoordig heeft elke leerling van groep 8 een mobieltje op zak. En als ze gewoon goed weten hoe ze 1, moeten 2. bellen. Boom. Exact. Ja. ja, daar gaat het om. Nou, spannend. Ja, hè? Goed, hè? En wat is, wat is jouw betrokkenheid uh, hierbij? Ik heb In alles rit? gecoördineerd. De werkmappen gemaakt, instructieboeken voor de leerkrachten. Alles langsgebracht bij de scholen. De praktijkopleiders, of tenminste instructeurs van het Rode Kruis... Uh, heb ik benaderd en gevraagd of ze ook les willen geven. Ja. Dus een die beetje boeken, anders eromheen gekomen. Dus het, uh, de projectleider voor dit project. Ja, precies. Maar project. die boeken blijven natuurlijk op school, hè, want die, dat is klaar. En en ja. er komt natuurlijk steeds een nieuwe groep acht. En die kunnen dan gewoon weer met het materiaal wat je al hebt gebracht uh, nee. gebruik maken. Nee nee nee, moet dat is dat... niet helemaal. Ja precies, dat wilde ik want, even want horen. Verbandjes die gebruiken ze gewoon en uh, nou, wegwerp doen ze aan en gooien ze weg als het goed is. Het is een compleet pakket. Dus hè? elk jaar krijgen ze een hele grote doos met verbandmateriaal en weer nieuwe boeken en werkbladen en dat soort dingen. Dit jaar zijn er ook helemaal nieuwe werkmappen uitgeontwikkeld door het Rode Kruis en die hebben we nu uitgedeeld, dus het is heel anders dan vorig jaar. Inhoud is grotendeels gelijk, maar hoe het eruit ziet is weer anders. Ja, dat betekent dus dat de mensen die die instructie geven ook moeten weten dat dat weer anders is. Ja. Klopt. En die worden daar ook in uh, zeg maar, uh, geëducateerd. Ja, we zijn bij elkaar geweest, we alles doorbesproken en ook grote lijnen uitgezet van hey, hoe gaan we, wat gaan we behandelen. Het is ook handig dat de scholen weten wat uh, de leerkrachten gaan doen uh, van het Rode Kruis. En hoe is dat nu geborgd voor de komende jaren? Want het is natuurlijk fantastisch dat het voor de komende nou Nog, nog nu? niet. Want ah. nu, tot nu toe wordt dus. Elk, dit is dus de derde keer. Dus één keer door de gemeente betaald en twee keer op subsidie. Um, en eigenlijk willen we er naartoe dat we kunnen laten zien dat dit een geweldig project is. En dit, dat dit gewoon vast komt te liggen in de, in de Zandvoortse uh, subsidieregelingen. Maar goed, dat is een, ja, een technisch verhaal. Waarbij wij wel duidelijk kunnen laten zien dat dit een meerwaarde is. Nou, het technisch verhaal het is gewoon heel duidelijk. Ja, ja. eigenlijk ja. Zou moet je. Maar dat moet Dat de gemeente zegt dat uh, we het reserveren zoveel wel voor. Uh, ja, ja. Deze het kost op... 2000 euro. En het is, ja. als je ziet wat daar, hoeveel kinderen daarvoor les krijgen. En dus nu al drie, drie leergangen, drie leerjaren. Dus ja, als je dit gewoon een aantal jaren volhoudt. dan, dan hebben we straks ook volwassenen die dat weten. Ja. En dan hebben we ook genoeg uh, capabele vrijwilligers bij het Rode Kruis... voor alle evenementen. Nou, dat ja, ja, is nou. nog even aan de kaart. voor de toekomst. Hoe, het, groot... goed, goed. hoe ja. zit het? Hier ja. zit het bij dat Rode Kruis. Want jullie kunnen vast mensen gebruiken. Absoluut, altijd. Ja. Wat zijn de eisen? En, en dat hoop je natuurlijk, dat, dat mensen en ook jongeren enthousiast worden. En we hebben altijd wel jongeren gehad die meelopen... en die zijn dan een soort stagiair bij ons. Maar die draaien eigenlijk met allerlei evenementen mee. Uh, en zodra ze 16 of 15 zijn... mogen ze een volwassen EHBO-diploma halen... En dan worden ze gewoon ingezet. Dus ja, dat kan altijd. Ja, ja. leuk. Ja. Maar jullie we hebben het, hebben het nog nodig. Even, ja, we hebben er nu nog even over nagedacht... om al die groepen, acht leerlingen mee te laten draaien. Maar dat, dat, dat is te groot. Ja. Dan heb je een paar honderd eh, jongens en meisjes van groep acht op een Max Verstappen weekend of zo. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat gaat niet. niet. Nee. nee. Maar echt geïnteresseerden die contact met ons opnemen... die, die kunnen zeker uh, meedraaien. Ja. ja, en zeker hebben wij vrijwilligers nodig. We hebben een grote groep in Zandvoort. Maar uh, ja, dan kunnen altijd mensen wij... Die ja. kunnen altijd contact met ons opnemen. Wat, wat is uh, ongeveer de gemiddelde tijd die je kwijt bent aan het uh, vrijwilliger zijn bij uh, ja, het Rode Kruis? Dat, dat is bij ons heel fijn, want dat bepaal je zelf. Ja. Zodra je diploma hebt, schrijf je in voor evenementen die je wil meedraaien. En dat kan van evenementen voor, met twee mensen bij schoolvoetbaltoernooi... ...tot evenementen met veertig vrijwilligers bij een groot evenement op het circuit. Ja. En je kan dus zelf bepalen, wil je liever door de week? Zo'n schoolvoetbaltoernooi is uh, maandag en dinsdag uit mijn hoofd van drie tot vijf. Ja, dan kan ik nooit, dan werk ik. Of wil je in het weekend, of wil je in een avond, of, of ja, wanneer je wil, wanneer je kan, schrijf je in. Ja. Nou, en dat, dat is heel flexibel, dus. Je kunt een halve dag, een hele dag, je kunt ook nog je tijden grotendeels zelf bepalen. Nou, en stel je voor dat een van de luisteraars die denkt: van, Nou, dat zou ik wel willen, maar ik heb nog geen HBO-diploma. Want dat is natuurlijk wel een vereiste. Ja. Uh, hoe uh, lost hij het luisteraar dat op? Nou, dan neem je contact met ons op en we zijn heel goed te vinden. Uh, bijvoorbeeld op Facebook zitten we, uh, Rode Kruis Afdeling Zandvoort. We hebben een hele mooie website, uh, Rode Kruis Afdeling Zandvoort. Dus je kan ons overal vinden. Uh, uh. Als je, als je interesse hebt. En ook als je nog geen diploma hebt, want dan bieden we je die aan. Maar wat, wat kost dat uh, om een diploma te halen? Nou, een volledig EHBO-diploma, dat is het uitgebreide pakket... met alles erop en eraan, kost 200 euro. Um, en als je uh, besluit om je aan te melden, maar je wordt ook vrijwilliger... dan, krijg je, dan, dan zijn die kosten voor ons. Nou, dat is fantastisch. Je krijgt gewoon ja, een geweldig voor 20 euro als je wat voorwilligerswerk ja, komt doen. Ja, dat is het. Ja. En je ja. kan ja. levens redden. Nou, dat is het ja. belangrijkste. Hè. En dat vind ik ook zo belangrijk voor die kinderen. Die zien zoveel op straat. En de bedoeling is dat ze niet schrikken, maar dat ze gewoon even kalm blijven en kunnen handelen. Ook als hun eigen vriendje of vriendinnetje van een skateboard afvalt, of met een fiets of iets. Je weet wat je moet doen en je kan handelen. Nou, nou, ik vind spannend. het spannend. Uh, klinkt heel erg rustig. Ja, goed project, hè? Ja, ja dat goed vind goed ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, um, ik zeg, uh, zorg dat de gemeente inderdaad blijft subsidiëren en uh, dat jullie dit kunnen blijven doen. Dat en blijkt... dat de scholen allemaal willen meedoen, want ja. het is toch best een hap ja. van hun lestijd. Ja, is dat zo? Hoeveel tijd zijn ze kwijt gemiddeld? Uh, nou, Ingrid, hoeveel lessen geven ze ook weer zelf? Vijf theorie-lessen en dan komen twee praktijklessen. Ja. Er worden dus zeven weken achter elkaar... hebben ze een uur per week, hebben ze EHBO. Ja, dus maar goed, een nou ja, uur per week. Ik, ik weet zelf uit het onderwijs... je moet veel doen uh, in het onderwijs. Ja. Maar dit kan je heel mooi wegschrijven... onder burgerschap of biologie ja. of iets. Maar die leerkrachten moeten dus wel eerst... die vijf lessen geven voordat die praktijklessen... van ons, die instructeurs, ja. wat kunnen doen. Want... De de en en wordt, wordt er dan zeg maar, na die vijf praktijklessen ook een soort examen afgenomen? Ja. Zodat ze, voordat ze dus die praktijk uh, Nou, ze krijgen wel een theorie. certificaat van deelname. Uh, als ze het allemaal goed doen. Dus ja, het is, het is wel een beetje serieus. Het hè? is serieus. Het is ja. niet, we, we klieren vijf lessen in de klas en we doen nog wat op de grond en dan... Uh... En dan is het. Klaar. Krijg je het certificaat nee. dus nou, ja. Het is echt serieus werk. Absoluut. Het is een mooi pakket wat goed in elkaar zit. Dus dan, dan oefenen ze op zo'n zo pop. Dat is natuurlijk ook heel spannend. En nou, vooral ook op, op elkaar niet? met een stabiele zijligging. En hoe je iemand nademaling kan voelen. En, maar ook gewoon een vingerverbandje en een pleister plakken en een take eruit trekken. Wat in Zandvoort ook uh, veel voorkomt. Teken wat, wat er nu aan zit te komen. Ja. Ja, Schijnt dat door de warmte er nogal wat teken wakker zijn, geworden? Nou, wij gaan schroeven, ja, jongens. Ja. Komt goed. Ja, ja, ja. De kinderen van groep 8 weten wat te doen. Nou, hartstikke goed. Fantastisch. Ja, nou, nogmaals, voor mensen die geïnteresseerd zijn in het Rode Kruis, ga naar de Facebookpagina van Rode Kruis Zandvoort. Neem ik aan dat dat ja. Ja, zo op onze onze website. beschreven is. Of de website gewoon uh, rode kruis, www. rodekruis www.rodekruis.nl. En dan klik je door naar Zandvoort. Door exact. naar Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Je weet er alles van? Nee, dat ja, ja, weet ja, ik. We luister, kunnen, We kunnen haar wel inhuren. Goede promotie, dames. <laughs> Ik, ik ga jullie promoten, maar dat He? doe ik altijd. Ja, dat daarom. Heel schoon. fijn Irene, heel fijn. Nou, dankjewel voor jullie komst. Heel veel succes hiermee. En nou, ik ga ervan uit dat de gemeente dit gewoon blijft doen. Daar nou, gaan wij ook vanuit. Ja, ja. ja. Nou, daar gaan van dan gaan wij er ook vanuit. En misschien is het wel leuk om een keer, de volgende keer, een van de kinderen mee te nemen, om eens te vertellen van hoe ze hoe dat gebeurt. Leuk, dat is ook wel ja, leuk, voor leuk. luisteraars om ja, te horen. Idee. Bij ja. deze nou, de uitnodiging. Doen. Die staat? Ja. Wij gaan luisteren naar een stukje muziek van Milène en Rosanne, en dat heet Geluk bij een ongeluk. Dus dit is, nou ja, oké. Okay. En weer terug. Nou, dit uh, was een uh, heel lief liedje eigenlijk, hè? Geluk bij een ongeluk. Geluk bij een ongeluk. Ja, dan ja. hebben we de kinderen van het rode kruis ja, voor nodig, natuurlijk. Goed. Ja, en we hebben tegenover ons zitten Christy Gansler... en die gaat iets heel leuks vertellen over wijn aan zee. Uh, ja, ik moet natuurlijk heel eerlijk zeggen dat ik niet heel onpartijdig in dit uh, programma onderdeel sta, Wat? want ik ben een liefhebber van wijn. Oh. Ik ja. hou ook van de zee. Ja, heel ik veel van de zee. We zijn wel eens op wijncursus geweest al, dus. <laughs> Ik ben benieuwd wat er allemaal te, op het programma staat. Nou, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, er staat inderdaad weer heel wat op het programma. Uh, het cursusseizoen is weer begonnen. Dus We starten weer met de basiscursus wijn. Dat is gewoon een kennismakingscursus over uh, wijn. Wat zijn nou de verschillende druivenrassen? Wat zijn de belangrijkste wijngebieden? Dus dat leer je dan in drie avonden. En als je dat heel erg leuk vindt, dan kun je eventueel nog verder... En de bedoeling is gewoon dat mensen als ze in een restaurant zitten, een wijnkaart voor zich krijgen, of in de supermarkt staan of in een wijnhandel. En je staat voor een rek met uh, honderden wijnen. Dat je in ieder geval een beetje weet van hé, hey, daar hou ik van en daar moet ik naar nou op zoek. Want voor de meeste mensen is het echt wel, een, ja, het staat gewoon te veel. En je weet niet waar je moet beginnen. Dus ja. het doel van de cursus is om daar in ieder geval wegwijs in te maken. En je de, vooral de verschillen te laten proeven. ook Wat zijn nou de verschillen tussen de verschillende wijnen? en Waarom zit er zoveel prijsverschil tussen? Nou, dat soort dingen komen allemaal aan bod uh, in de cursus. En daarnaast hebben we een aantal uh, thema-avonden, themaproeverijen. La Vuelta is een rondje Spanje. Dus dan gaan we in één avond doen we verschillende wijngebieden uit Spanje. Komen langs. Dus uit elke wijngebied een specifieke wijn en bijpassende tapas. En een week later doen we datzelfde met een rondje Italië. Dus Italië is ook een heel leuk wijnland... met heel veel authentieke druivenrassen. Ze hebben bijna 2000 verschillende soorten druivenrassen... alleen al in Italië. Fantastisch, hè? Dus daar ja. is gewoon heel veel te proeven... En, uh, en ook heel veel te eten. Dus Italianen maken eigenlijk uh, wijnen om te eten. Hier zie je Spanjaarden ook trouwens. Ja? Je zult ze zelden zien, zoals wij hier in Nederland doen. Wij drinken nog wel eens een glas wijn op het terras... of gaan de hele avond aan de wijn. Zij eten... Of drinken wijn bij het eten. Je zult ze nooit met een glas wijn zien zonder eten. Ook als je op een terrasje zit, je krijgt altijd een olijfje ja. of een worstje of een chipje bij. Dat hoort gewoon bij hun cultuur. En daarom is het ook zo leuk om die gebieden te, te benoemen. tijdens te ja. ja, dus de themaavonden. Maar het is ook wel heel moeilijk zijn, denk ik. 2000 verschillende wijnsoorten in Ita of, uh, druivensoorten in Italië. Ja. Dat geeft een enorm palet aan wijnen dan natuurlijk. Ja, absoluut. Er ja. wordt ja. ook gemixt, hè? Er zijn ja, ook mixen ja. van wijnen. Ja. ja, in blenden. Ja. Ik zie trouwens dat de basiscursus is drie avonden en dan de vervolgcursus is vijf avonden. Dat is pittig. Ja, je zou het eigenlijk big. andersom denken. Maar hoe komt dat? dat, die, dat die nee, vervolg... De basiscursus is echt de verschillende druivenrassen. De belangrijkste witte, de belangrijkste blauwe. Dan hebben we het over negen druivenrassen. Negen witte, negen blauwe. Die proef je dan. En we gaan nu vogelvlucht door een aantal gebieden. En in de basiscursus ga je echt de avond Frankrijk, avond Spanje-Italië, avond uh, Oostenrijk-Duitsland, de Nieuwe Wereld. En weet je, gaan ze elke avond een okay, andere. Oké, Nieuwe Wereld, gebied. dan praten we over Nieuw-Zeeland, uh, amerika Chili, Argentinië. Ja, ja, alles buiten Europa. Alles eigenlijk. buiten Europa, okay. ja. oké. Ja, ja. Nou. Uh. Pittig. Ja, zeker. En dan uiteraard het, het beruchte culinair rondje strand. De wijn- en spijswandeling. Ja, het culinair rondje strand staat op de agenda voor zondag 14 april. En uh, ja, de deelnemers zijn bijna mee rond. Dus dat komt uh, volgende week wordt dat bekend. Wordt dat bekendgemaakt? Ja. ja, ik moet je zeggen. Ik was bij de eerste die ooit werd... Uh, uh, ik, ik kwam daar enigszins uh, beneveld van terug uh, thuis, omdat uh, toen uh, denk ik de inzet nog een beetje anders was als wat men daar later aan aangepast heeft. In het begin was het echt zo dat je bij, elke, uh, bij elk restaurant waar je dus wat uh, ging eten uh, ook een, een vol glas wijn kreeg. Nou, het waren er geloof ik acht. Nou. Dat klinkt als een, een prettige middag. Ja. Oh, ja, ik ja, kan je ja. zeggen. Het was een prettige middag, maar het was wel too much, ja. vond ik. Ah, oh, ja, je ja, vond het, het is het zo beneveld. Ik dacht dat het mistig was aan zee. Dat, de hing, nou, dat uh, werd nee, het we meevoerden. We hebben altijd, altijd mooi weer. Met ja. Het waait wel eens. Ja, het waait wel eens, dat klopt. Maar uh, we hebben uiteindelijk altijd wel uh, op een gegeven moment zon. En we kunnen naar buiten. En dat maakt het voor de paviljoenhouders ook best wel lastig. Ja, Voordat de... het slecht is, moeten ze naar binnen. Maar ja. je weet, ja, als je, als je, je zelf ook bent, als het zonnetje schijnt, wil je naar buiten. Wil je buiten zitten? Dus dat is wel uh... Dus nog even over dat rondje culinair uh, strand. Uh, hoe, hoe mensen die het niet gedaan hebben en die dat graag willen weten, hoe werkt dat? Ja, het is een culinaire uh, ja, wijn- en spijswandeling. Dus je gaat langs verschillende paviljoens op het strand. En er wordt een route uitgezet waar je dus aan moet houden. En op elke locatie start een groep. En je rouleert. Dus je gaat van de ene locatie naar de andere. En overal krijg je in ieder geval een beeld van het strandpaviljoen. Dat eruit ziet wat de sfeer is. Maar ook wat hun kaart is. Je krijgt een klein gerechtje en een klein glaasje wijn. Om een beetje de sfeer te proeven van dat paviljoen. Want ja, we zijn toch... Uh... Gewoonte dieren, we gaan eigenlijk altijd wel naar dezelfde strandtent. Ja. En we hebben er 36 dus. Ja, weet je, je moet ook een keer uh, bij een andere gaan kijken. Nou, het is, is leuk waar. om te zien hoe verschillend ze zijn. En de een is niet beter dan de ander, maar ze zijn gewoon allemaal anders. En het is allemaal leuk. Ja. En, uh, en het is we, leuk om dat te zien. Hoeveel doen we ongeveer mee naar verwachting uh, dit, deze keer? Ja, vorig jaar hadden we 300 deelnemers. Dus oh, ja. Wow, dat is een heleboel. En ja, hoeveel paviljoens? Hele... 8 8. Dat is ook een hele selectie. Dus er worden toch weer acht glaasjes wijn. Uh, in nee, nee, ja, nee, toen, nee, kijk. toen kreeg ik schonkens echt volle glazen. Dus ja, op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, dan moet je niet. Want als de een een half doet en de ander een heel, dan krijg je ook discussie. Dus we doe gewoon een, een, ja, gewoon een klein glaasje wijn. Wat past bij het gerecht uiteraard. En uh, zo kun je in ieder geval je wijn en je gerechtje laten proeven. Zonder dat iedereen helemaal uh, toeter naar ja. huis gaat. En we vragen ook altijd wel om overal karaffen water op tafel Precies, te zetten. Dat, dat, dat wordt is ook, ook wel heel gewaardeerd. Inderdaad. Ja. ja, klopt. Wat, wat zijn de kosten voor dat rondje culinaire? 49,50. Ja, nou daar krijg je dus zeg maar acht keer uh, ja. wat te eten en, en uh, te drinken en echt, voor. Ja. Dus op zich is dat een hele nette prijs vind ik. Ja, dan ben je de hele ja. middag voor onder de pannen. Daar ja, ben je absoluut. Je ja, hebt ruim vijf uur onder de, de pannen. Niet met te eten s'avonds, dat ja. is echt wel, uh, wel oké. Okay. Ja. Uh, en voldoende. Ja. ja, het is echt een kennismaking met de paviljoens. Met de paviljoens, inderdaad. Nou, die cursussen. Ik, ik zit ondertussen even stiekem te kijken op uh, Wijn aan Zee. Bij, uh, bij, jou, uh, bij jullie uh, site. Ja. En ik zie dat inderdaad uh, uh, de, de wijncursussen, die kosten 55 euro. De proeverijen. De proeverijen. Ja, dus de rondjes uh, Italië en een rondje ja, Spanje. Ja, precies. Maar goed, daar doe je natuurlijk uh, uh, heel veel van op. Ja, He, dat, dat zijn ook uh, acht wijnen en acht uh, verschillende hapjes. En, en wat kun je zeggen over de wijncursus? Uh, wat die kosten, bijvoorbeeld? Want dat zijn natuurlijk dingen die... Uh, op, op, op, oh, ik, ik, ik, ik ben hier nu aan het kijken voor je. Uh, de drie avonden... Basiscursus kost 155 euro. Klopt en het is inclusief alle wijnen, cursusmateriaal, een aromawiel, zoals dat heet. En, uh, ja. ja. Nou, en de um, vervolgcursus zit, dacht ik, op 280 euro en dat is. 295. Ook, 295. Ja. Dus inclusief het boek inmiddels. Ja. ja een aangepast boek. En, uh, en een SDEN2 wijnoorkonde. Ja. Wat is dat? Nou, je hebt in de, in de wijnwereld uh, de Stichting Drankexamens Nederland is dat. En je hebt 1, 2, 3, 4, 5. En uh, bij de basiscursus kun je na afloop uh, examen doen voor het SDEN 1 vignet. En uh, na, de, na de vervolgcursus kun je landelijk examen gaan doen voor SDEN 2. Ah zo. En dat is, uh, want het eerste is alleen theorie. Gewoon uh, 25 vragen en dan moet je er een aantal van goed hebben. En de vervolgcursus zijn 50 vragen, waaronder ook een aantal wijnen die je moet proeven. Dus dan krijg je vier wijnen te proeven en dan moet je meer keuze. Uh, antwoord krijg je dan en dan moet je zeggen, is dit een Chardonnay of is het een Sauvignon Blanc? Weet je, op die manier wordt ja. je kennis uh, getest. En dan, daarna kun je eventueel nog door naar de Swen 3 of naar de Finologenopleiding. Nou, ja. heel spannend. Oh, ja. jij bent al begonnen hè? met de. Uh... Nee, ik heb gewoon op een poeverij meegedaan. Uh, oh, okay. uh, ja, we doen ook één keer per jaar. Uh, meestal in augustus, want dat is een, een mooie periode. Gaan we bezoeken aan de Wijngaard. In Noordwijk zit een hele leuke Wijngaard. En in augustus staat die dus vol in... Uh, ja, er in zijn de ook nieuwe, wijnreizen, hè? Ja, dat doen we ook nog. Want ja. uh, ik, ik zie regelmatig uh, foto's voorbij komen op Facebook. Uh, dat je weer... Uh, ja uitgevlogen bent naar een gezellig wijnoord uh, om ja, daar uh, ik je proeven. kom terug uit uh, Chili, Argentinië. Ah, wat ja, wat naar. Ja, heel naar. Ja, het ja. fantastisch wijnland. Dat ja. <lacht> ja, is bijzonder ja. wel, hè, want ja. die wijnen zijn best heel uh, mooie volle wijnen, die Chileense wijnen. Ik bedoel, vroeger durfde ik dat ook niet aan, hoor. En dan dacht ik, oh nee, wij moeten, weet je, rode wijn moet Frans zijn, maar dat is natuurlijk ja. onzin. Als nee, je nee, een het het keer zo'n uh, Chileense wijn, moet ik zeggen, geproefd ja. hebt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Verder met weet ik van die Chileense niks af, hoor. Nou goed. Kun je nog iets zeggen over de deelnemers van het rondje Culinair strand? Of mag je nee, daar nog mee? niet? Dan mag nee, je nee. nog niks over, over zeggen? Nee. Nee. Is bijna. Maar rond. zijn het dezelfde als de vorige nou, al wel een aantal? aantal wel. Niet helemaal. Ja, nee, nee. Blijft het toch spannend? Ja, ja Natuurlijk. Ja, dan moeten we er weer uitnodigen de volgende keer om ja. te weten wat er allemaal <laughs> om gaat. Om te, te vertellen gebeuren. wie er precies. Kun, kan men um, al een kaart kopen daarvoor? Ja, of Kan, kan men zich al opgeven ja. voor die? Uh, kan via de website bijnaanzee.net Oké, okay. nou dat is hartstikke goed. Dus ja. mensen die al nu al uh, trappelen en denken: ik, ik moet erbij zijn. Want er is een beperkt kaart, aantal kaarten. Hè. Je kan niet zeggen: van nou doe maar, uh, nee. we hebben 200 man en uh, laat ze maar los. Uh, Want dat gaat dus niet. Nee. Je krijgt ook een, een plek waar je vanaf start. Hè, ja. Dat, dat kan. Je kunt ja. zelf aangeven waar je zou willen starten, begrijp ik? Uh, nou, waar je eindigt eigenlijk. Dus oh, oh ja. de strandpaviljoens hebben zelf ook kaarten. En als je je kaart haalt bij een strandpaviljoen... dan eindig je ook bij het paviljoen waar je je kaart gekocht hebt. Ja. En als je het via de website doet, dan kun je aangeven... nou, ik wil graag daar en daar eindigen. Maar de groepen, ja, de maximale groep geschoten is uh, 40 personen. Dus vol, ja, vol is vol. Ja. En dan schuif je door naar. Ja, anderen. want als je daar dan eindigt, dan kun je nog even gezellig blijven ja, zitten. Zijn, ja, ik wil bij mijn vaste paviljoen eindigen. Ja, als het eindigen, dan al mooi wil, weer is, bij dan huis zit je eindigen, natuurlijk of ik heerlijk. Wil, dicht bij het station eindigen, iedereen heeft zo zijn reden om op een bepaalde Eigen locatie motivatie. te motivatie. Ja. ja, hartstikke goed. Ja. Nou ja, uh, uh, wil je nog iets kwijt? Of zeg je van nou, we hebben eigenlijk alles wel besproken ja. wat ik uh, zou Gaan willen? Naar de website schrijf je in en uh, doe mee. Ja. Wijn is leuk. Nog even dan andere... Hoe meer je erover weet, hoe leuker het ja. wordt. Uh, ik hoorde het over die wijnreizen. Organiseer jij die ook zelf of ga je met ja, mensen mee op wijnreizen? Of Allebei. Allebei. Ja, ik, ga zelf ook al, ik heb al een al jarenlange proefclub. Dus waar we één keer in de maand samenkomen. En wij gaan één keer per jaar zelf op reis. Ik doe af en toe mee met een wijnreis van de Wijnacademie. En ik organiseer zelf reizen. Oké, okay, daar ja. kunnen mensen ook informatie over vinden op de ja, website. Oh. Hartstikke leuk. Ja. Dankjewel. En, uh, het is nog iets te vroeg, anders zou ik zeggen proef. Ja, nee, dat, <laughs> uh, dat laten we dan nog even. is het wel het beste moment om te proeven. Ah, okay. Want dan zijn je smaakpapillen nog uh, schoon. Dus uh, op de finaloge opleiding bijvoorbeeld maandagochtend proeven. Ja, dat is het, uh, best heavy. maar ja. het is wel heel goed. Ja, ja. Maar, <laughs> ja dan neem je ja. daarna een middagje rust. Te, uh, ja, dus dan spiegel ook alles uit. Ja, je, de, ja, ja precies. Ja. Je slikt het niet hoor. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Wij gaan luisteren naar Neil Diamond, A Beautiful Noise. Nou, dat was een Beautiful Noise van Neil Diamond. En dat wordt de inleiding voor het komende onderwerp. Onze nieuwe gast van het geluidsbureau. Het geluidsbureau in Haarlem. Maar die meneer komt helemaal uit Arnhem, heb ik begrepen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kooi. Jawel. Uh, ja, nou, ik zei het bij de aankondiging al van geluid kun je kriebels krijgen... Nou, ik krijg altijd de kriebels als ik het geluid hier hoor. Want zo gauw ik uh, een auto hoor racen op het circuit... dan denk ik, oh heerlijk, dat geluid, dat, dat geluid is er weer. Maar ik denk dat u daar ook een andere mening over heeft. Of is dat niet zo? Ik heb er heel veel meningen over. Oké, okay. Maar u bent van het geluidsbureau Haarlem? Zonder S, hè? Geluidsbureau. Geluidsbureau. Nee, ik had het ja. goed gezegd. Ja, de uh, S ja. hebben we inderdaad weggelaten. Dat, wat doet dat bureau... Het bureau dat uh, adviseert, rekent, meet geluid uh, in, in relatie met de leefomgeving. Dus alles wat er in de leefomgeving aan geluid is, uh, daar brengen wij advies over uit. Zelfs... Mensen, mensen die last hebben van geluid, maar ook bedrijven die een bepaalde hoeveelheid geluid mogen maken, daar adviseren wij over. Hoeveel geluid ze mogen maken, hoe ze, dat, hoe ze kunnen voldoen aan wettelijke normen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, gewoon, uh, iemand die last heeft van een warmtepomp. Heeft ook in het artikel gestaan volgens mij. Een warmtepomp uh, die ergens achter op een dak staat. En daarnaast woont de buurman met een, uh, uh, die daar wil slapen. Ja. Daar adviseren we ook in. Doen we metingen ja. uh, en dan toetsen we dat aan uh, geluidnormen. Wettelijke normen zijn daarvoor. Ja, want, maar dat moet dan inderdaad ooit een keer zeg maar, bepaald zijn. Hè? Wat, wat zeg maar, de, de acceptabele norm is van ja. geluid. Ja. En dat wordt dan neergelegd naast al die geluiden die er gemeten worden. Want ik kan me voorstellen dat het geluid van zo'n pomp... ...weer van een ander kaliber is dan bijvoorbeeld uh, van, nou ja, wat voor geluid je ook maar van auto's, om maar wat te het circuit, of een trein. Ja. Van het circuit, ja. dat is weer een totaal andere beleving inderdaad, uh, maar het circuit dat hoor je s'nachts niet en die warmtepomp die hoor je s'nachts dan wel. Ja. Als je wilt slapen en toevallig je raam open hebt staan, uh, ja dan kun je daar behoorlijk wakker van liggen. Ja. Letterlijk. En, en is daar dan ook een, een sanctie op te leggen? Dat als dat inderdaad uh, uh, boven de norm is... Maar ja, een beetje aan de andere kant denk da ik dan. Van de ene de hoort natuurlijk ook anders dan de ander. Ik hoor alles. Ik, ik heb een heel scherp. Ik ruik alles en ik hoor alles. Vreselijk is het. Dat is leuk, maar dat heeft ook een nadeling natuurlijk. Dus dat betekent ook dat de, wat de ene zeg maar als storend ervaart. Voor een ander. Ja, waar heb je het eigenlijk over? Ik, ik, ik hoor dit helemaal niet, Zo dat geluid. Het. Zo is het. Ik slaap zelf al. Euh, ja, een kleine ontboezeming. Ik slaap al tien jaar met oordopjes in. Uh, ik kan niet meer zonder. Zelfs als het heel stil is, dat mijn vriendin zegt van: Wat ben je in godsnaam aan het doen? Doe die dingen uit, man. Maar uh, ik kan er niet meer zonder. Ik kan alleen maar slapen in absolute stilte. Ja. En andere mensen die hebben zoiets, ja, een ventilator. Ik hoor een ventilator, ja. En ik hoor de weg. En hoezo? Ja. Ik slaap gewoon. Dat heeft met gevoeligheid te maken. Ja. Maar de wettelijke normen, die zijn er natuurlijk wel. Dus als ja. je ergens last van hebt en het is boven een wettelijke norm. En je komt dat meten en je constateert dat. Dan kun je er wat aan doen. Dan kun je er wat aan doen. Ja, over het algemeen kun je er wat aan doen. Alleen dan is heel vaak de discussie natuurlijk. Ja, wie gaat dat betalen? Wie gaat een uh, voorziening betalen? Een omkasting? Of een uh, demper op een uh, uh, afzuiginstallatie van een ja. uh, restaurant of ja, zeg het maar. Maar ben ik nu heel kortzichtig dat ik zeg uh, de vervuiler betaalt? Dus degene die boven de norm zit met zijn apparatuur, die zal dan ook de kosten moeten betalen. In als principe ik is dat dan. zo. Ja. In principe is dat zo. In principe. In principe is dat zo. Ja. <lacht> ja. Um, het klinkt heel politiek. Ja, ik, ja, dat is het ook. Uh, uh, uh, Kijk, wij, wij willen op bepaalde plekken uh, uh, in bestemmingsplannen leggen we vast welke functies waar. Uh, uh, geoorloofd zijn. Welke functies we waar willen hebben. Uh, waar willen we bedrijvigheid? Waar willen we rust? Waar willen we uh, sportvelden? Waar willen, waar willen we een school met een schoolplein? Uh, uh, en uiteindelijk uh, dat is eigenlijk de eerste, eerste beslissing die genomen wordt uh, door de gemeente in feite waar allerlei functies uh, uh, uh, waar we allerlei functies willen toestaan. Aan die functies er zit al, is over het algemeen altijd geluid gekoppeld. Uh, oh. Tegenwoordig moeten gemeenten uh, dus als zij ergens een functie willen bestemmen, willen vastleggen. Uh, moeten ze uitgebreid akoestisch onderzoek laten uitvoeren om aan te tonen dat de mensen die daar komen wonen. Dat die geen hinder gaan ondervinden van eventuele geluiden uh, of lawaai wat daar veroorzaakt wordt. Of er wel sprake is van een acceptabel wonen- en leefklimaat. Dat is zo'n gevleugelde term. Ja, het is... Mooi, ja. Uh, of een aanvaardbaar... Wa wanneer, wanneer is dat toch ooit begonnen? Want <laughs> dat is... Ik bedoel, ik, ik heb als kind naast een, een spoorlijn uh, gewoond uh, in een bos. En er was ook het rangeerterrein. Nou, ik kan je zeggen, daar werden dus elke avond werden die treinen losgelaten. Kadenken, Denken, Denken. Die knalden ja. dan daartegenaan. Nou, nou ja. ik, ik weet wel dat het eerste jaar dat we daar woonden... dacht ik van, jeetje, waar, waar zijn we terecht gekomen <laughs> als, als klein kind? Maar ja, na een jaar wist ik dat niet meer. En heb ik dat ook nooit meer gehoord, dat geluid. Ja, dat klopt. Ik ben zelf opgegroeid uh, in, in uh, Friesland, in Lemmer. Uh, aan het Huiselmeer. Uh, dat was een Klopperen mega, mega die... grote scheepswerf uh, En daar werd gehamerd, met slijptol werd uh, daar dag in dag uit gewerkt. Ik wist ook niet beter. Ja. Waar ik me wel aan ergerde als ik mijn huiswerk moest doen, was gewoon de crossmotor van uh, uh, de buurjongen drie huizen verderop. dat ik denk... Rot op met dat ding. Ga weg. Ja, ja, ja, ja. Maar die scheepswerf, dat boeide mij totaal niet. Nee. Terwijl, als ik daar nu weer... Uh, mijn moeder woont daar nog. Als ik daar weer in het dorp kom, dan is die scheepswerf is volledig ingepakt. Er staat een enorm grote hal omheen van 20 meter hoog. Uh, weggeluid. Wanneer, weggeluid, ja. En wanneer is dat ooit begonnen? Dat is ergens eind jaren zeventig begonnen. Uh, toen we hebben bedacht... Toen de wet geluidhinder eigenlijk uh, to, uh, uh, tot stand is gekomen... En in de wet geluidhinder werden allerlei... ...heeft me toen wel bedacht van ja, uh, dit kan zo niet langer. Er is gewoon te veel hinder van ja. industrie, van wegverkeer, van uh, railverkeer. En dat kan alleen maar toenemen in de, in de ja. komende decennia. Dus daar is de wet geluidhinder voor in het leven geroepen. En daar zijn allerlei strenge regels opgenomen. Saneringsplannen zijn er toen allemaal in de jaren tachtig uh, opgesteld. Om ja, toch uh, de hoeveelheid geluid die er die al was... Die op een bepaalde manier terug te dringen Voor wegverkeer met geluidsschermen, voor industrie. Bijvoorbeeld dat bepaalde bedrijven echt uh, uh, binnen moesten gaan werken... of uh, uh, andere geluidreducerende voorzieningen moesten treffen. Bijvoorbeeld die scheepswerf die niet meer gewoon in de open lucht zijn lawaai mag maken... maar dat gewoon uh, inpandig moet doen in een grote hal. Nee. dat hè dus dat is ooit begonnen inderdaad. En ja, daar hebben we het over eind jaren 70, begin jaren 80, toen dat wettelijk eigenlijk veel meer geregeld was. Vroeger stond er in een hinderwetvergunning. U mag geen geraasmakende werkzaamheden maken. Dat was een soort algemene, generieke term waar je geen kant mee op kon natuurlijk. Nee. Want wat één geraas Er is niks te meten. Nou ja, nee, er is niet een getal waar je aan kunt toetsen. Wat is geraasmakend? Dus... Daar zijn we wel enorm in vooruit gegaan. Dat tegenwoordig... Hoe bent u daar dan terechtgekomen? Hoe kom je aan het werk bij het geluidbureau? Wat is dan je achtergrond? Hè? Ben je gevoelig voor geluid? Of wat, mag ik dat vragen? Ja, u... dat is wel grappig dat u dat vraagt. want Heel veel collega's van mij ook. Dat maakt, dat maakt juist dat het geluidbureau, vind ik, zo uniek is. En authentiek bijna is. Heel veel collega's van mij die komen allemaal vanuit een priv privématige fascinatie voor muziek. Uh. Uh, gek genoeg, ik denk dat er wel zes of zeven collega's zijn die allemaal piano spelen. Die vinden piano spelen fantastisch. Die houden van de piano. Dat is natuurlijk in essentie een prachtige, prachtig instrument. En heel veel collega's hebben dus vanuit, uh, vanuit hun privé situatie... allemaal wel een soort associatie met muziek. Muziek en op een fijne manier naar geluid luisteren. Ja. Naar muziek luisteren. En privé, of uh, uh, zakelijk, ik zeg, ik zeg zelf ook altijd, ik hou ervan om privé herrie te maken, muziek. Uh, wat voor de een fantastisch is en voor de ander dan al heel gauw weer herrie is, omdat het te snel gaat of omdat het veel te luid is of veel te uh, rauw of wat dan ook. Terwijl uh, zakelijk probeer ik als adviseur van het geluidbureau dat geluid juist, zeg maar te normaliseren. Dat we, met alle, we moeten met z'n allen leven hè, in een heel dichtbevolkt land. Dus uh, we moeten elkaar niet gek gaan maken op straat. Als je herrie wilt horen, moet je dat vooral binnen gaan doen. In je eigen van omgeving. Ja, eens. En vooral voorkomen dat, andere, dat je anderen tot, tot last bent daarmee. Ja. Is het niet heel erg lastig om het mensen uit te leggen? Want ik je kunt je voorstellen dat mensen... Je uh, hebt een wil naar het strand. Je wil een muziekje erbij hebben. En uh, je wilt niet je oordopjes in. Want je bent toch met z'n zessen. Dus je neemt je boksen lekker mee. Ja. Uh, of je draait muziek zomers, uh, En je gaat ramen raam lekker open. Want het is warm binnen. Uh, het is soms heel moeilijk voor te stellen voor andere mensen. Dat iemand daar heel erg last van heeft. Klopt. Uh, dat klopt inderdaad. En toch uh, is het wel zaak dat we daar... Wel bij stilstaan als je je, je schuifpui openzet in de zomer. En je denkt, oh, ik zit lekker op mijn balkon of op mijn veranda. Of in de tuin. En ik wil mijn muziek gewoon goed kunnen horen. Dan moet je wel beseffen dat, dat de buurman... Misschien daar totaal niet van gediend is. Als jij hazes aanzet en je bent een klassiek liefhebber, dan is dat niet zo goed te matchen meestal. Zeker. Ja, andersom. Of andersom. Ja, maar dat is waar. Of je hebt een buurman die ook een fascinatie voor een instrument heeft, een saxofoon bijvoorbeeld. Ja, gaat oefenen. En gaat oefenen. Ja, dat is vreselijk. Dat is helemaal niet prettig. Nee, of een Maak dan een geluiddichte kamer ergens in een slaapkamer of een ruimte die je over hebt. Of ga naar een muziekschool. Die moet dan weer aan regeltjes voldoen. Maar ga daar doen. Maar doe het niet zomaar uh, omdat je denkt dat iedereen dat maar moet kunnen uh, ja. aanvaarden. Uh, uh, doe dat niet zomaar thuis uitgebreid. Ja. Of een drumstel. Als je, als je, je buur, goed met je buren overweg kunt. Dan neem je al enorm veel obstakels en drempels weg. Hè. Uh, ja, dan doe je het vanzelf al. Dan doe je het vanzelf. Dan hou je rekening met elkaar. Maar waar ik woonde had ik ook een buurvrouw. Die speelde piano af en toe. En... Dat dorst ze niet zo goed, omdat ze denken, ja, dat, hoor, dat is gehorig, dat zijn oude huizen, dus dat horen de buren. En ik heb haar dan, Paulien, ga alsjeblieft, door. je speelt fantastisch. Ja. Dus in ja. die zin, en zij konden ook accepteren en waarderen uh, dat er bij ons af en toe uh, muziek gemaakt werd. Maar je gaat dus dan solliciteren bij dat geluidbureau, ja. en wat zeggen ze dan, wat, wat moet je dan hebben? een universitaire opleiding of een. Uh, over het algemeen. Nou, over het algemeen wel minimaal een HBO-opleiding. Uh, maar nou, dat maakt dan Min niet uit. Nou, in ieder geval een technisch achtergrond. Want geluid is wel enorm technisch. Specialistisch voor heel veel mensen. Kijk, geluid is heel tastbaar. Als je iemand vraagt. wat, wat, wat stel je je voor bij geluid? Dan nou, kan iedereen daar wel iets van zeggen. Ja. Uh, maar als je er uiteindelijk mee uh, aan de slag gaat. Gaat rekenen, gaat meten. Ja, dan wordt het wel heel specifiek en dan wordt het, dan wordt het wel een stuk ingewikkelder voor veel mensen. Ja. Um, dus in die zin heb je wel een technische achtergrond nodig. Een, een, over het algemeen, bij voorkeur een hbo-achtergrond. Uh, of een universitaire opleiding, we hebben ook een andere. Diverse universitair geschoolde mensen. Ja. Die eind, in Eindhoven naar de TU zijn geweest. Een bouwfysische opleidingen hebben. En zou het ook zo zijn dat mensen gevoeliger worden uh, voor geluid? Uh, het is natuurlijk een soort trend dat iedereen overal overgevoelig voor wordt. En dat als mensen... <laughs> wordt het steeds schoner. Dat het, het ook enigszins vies is dat ze meteen ziek worden. Zou dat met geluid ook zo zijn? Ik ben ook groot geworden naast het spoor. En ik hoorde dus ook helemaal niets van de gebonk. Uh, ik woon in het centrum. Als er een feest is, nou, ik slaap dwars door al de schreeuwende mensen heen. Het maakt ja. me helemaal niets uit. Ja. Uh, maar als ik bijvoorbeeld... Ik heb een tijdje in Mongolië gewoond. En als je daar op de steppen logeerde, vier dagen, dan hoorde je niets. Nee. Als je dan weer in de stad kwam, dan lag je de eerste nacht van, oh, wow, wat is dat ja. een uh, totaal ja. andere beleving. Maar de ja, eerste ja. keer dat je geen geluid hoort is ook heel bijzonder, want dat ja. is mij dan inderdaad in Nieuw-Zeeland overkomen. Daar zat ik in een, uh, in een hostel op een boerderij en die man die had geloof ik 30.000 schapen en 6.000 koeien, maar daar hoorde je dus niets. En ik was daar met mijn zoon en wij stonden allebei zo van, wij horen niets. Luisteren, nou, dat naar, is, de luisteren ja. naar de stilte. Dat fijn is, is dat. Heel bijzonder, dat inderdaad. Is zeer bijzonder. Ik, ja, vorig jaar, twee jaar geleden, uh, in Friesland, moest ik naar een bedrijf, een groot metaalconstructiebedrijf. Die zat er daar in de, ik noem het maar even, de uiterwaarde van de Waddenzee. Dus eigenlijk tegen de buitenste dijk van de Waddenzee aan. Ik stapte daar uit de auto en ik dacht, het is dinsdagmiddag. Hoe stil kan het nog zijn in Nederland? Ja. Het bestaat echt. Ja. Het bestaat gewoon. Ja. En die ervaring is soms zo fijn. Ja. En als je, dat is zeker voor mensen uit de stad... die in, de, in uh, Amsterdam wonen bijvoorbeeld. Of ja, Haarlem misschien ook wel. Uh, is dat, kan dat een enorme sens sensatie zijn. Ja. Ik zeg zonder geluid geen stilte. En andersom, idem die ja, en zonder precies. stilte is er ook geen geluid. Maar nu het uh, bureau waar je voor werkt. Want ja. uh, wat, uh, wat heeft dat met deze omgeving te maken? Wat is er aan de hand? Die vraag iets meer toelichten. Wat heeft het met deze omgeving te maken? Nee, Zandvoort. Ik ben, Zandvoort ik bedoel, uiteraard uh, ligt Zandvoort een beetje onder een vergrootglas. Uh, betreffende de formule 1. Die er ja. wel of niet uh, moet komen. En ik neem aan dat jullie daar ook voor ingeschakeld zijn. Wat nee. dat eventuele... Nee, niet. Niet uh, de gevolgen van... Uh, nee. nee, er zijn meerdere... We zijn een akoestisch adviesbureau. Een geluidbureau. En er zijn er meer. Ik bedoel wij zijn de beste, maar er zijn er gewoon meer. Ja, nou, die zijn er waarschijnlijk wel mee bezig. Ja, daar zijn andere bureaus uh, zeker mee bezig. Daar worden meer procedures, uh, milieueffectrapportage, uh, ik moet die afkorting even toelichten. Milieueffectrapportage uh, is daar ooit voor opgesteld en dat zal nu ook weer moeten, denk ik, als dat uh, echt doorgaan gaat vinden. Maar dan moet er dus ook gekeken worden, niet alleen het geluid van wat er, niet alleen naar het geluid wat van het circuit komt, maar ook de hele uh, logistiek Ja, omheen. Ja, ja. Vrachtwagens. Hele... Uh, nou ja, en bezoekers. Bezoekers, ja. Als uh, dat neem er een miljoen komen. Nee, neem, neem, neem een mooie zomerse dag dan is Zandvoort onbereikbaar. Ja. Uh, en de Formule 1 is zo populair tegenwoordig. En dat, dat komt natuurlijk door Max Verstappen. Maar uh, en, en de, het is ook zo logisch dat Zandvoort als Formule 1, uh, Formule 1 circuit, Natuurlijk Max Verstappen daar een keer uh, weer wil zien racen. Ja. In een officiële wedstrijd. Heel logisch. Uh, alleen, dat vraagt nogal wat. Uh, Zandvoort is Zandvoort. En uh, wat ik al zeg, niet zo heel makkelijk bereikbaar. En zijn we met z'n allen bereid om één dag... Nou, het is een, natuurlijk meerdere dagen, want er wordt ook getraind. Maar zijn we bereid om uh, de hele toestand eromheen... de hele logistieke verstopping die misschien wel ontstaat? Uh, want ook bij de trainingen komen... Ongelooflijk veel bezoekers ja. gaan naar de Ardennen, naar francois Maar de mensen willen dat ook op een mooie dag en dan accepteren ze dat ook. Want ja. ik kan me herinneren dat we hier hele mooie zomers hebben gehad. Nou echt waar, vanaf de Weg tot aan de, de Zeeweg. Nou ja, dat, dat, dat is, staat inderdaad gewoon vast. Rampel, en mensen zitten ja. in die auto en ze accepteren dat, want ze hebben een dagje strand gehad. Ja, dat is ook zo. Doe. Dat is het. En, maar het is... en als je hier komt wonen, dan er... weet je dat dat er is, hè? Maar de, ja, dat is waar, maar uiteindelijk uh, is het natuurlijk niet voor niets dat, er, dat het al jaren er niet meer is. En dat heeft natuurlijk ook met de, de, de, de eisen te maken waar zo'n circuit aan moet voldoen, ja. ongetwijfeld. Maar um, er zijn net zoveel mensen uh, die er helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Die zijn er ook, hè? ja. En, het uh, is ook in, in de onderzoeken die we doen en de procedures die daaraan aan hangen... bestemmingsplanprocedures, enzovoort, enzovoort. Uh, er hoeft maar één iemand op te staan en te zeggen... Ja, ik ben het er niet mee eens, ik ga naar de rechter. En dan staan we oh, ligt stil. En dan ligt het stil. Ja, dan ligt het stil. En dan ja. moeten we bij de rechter uitleggen waarom het dan toch uh, wel, moet. wel kan... wel zou moeten kunnen. Ja, ik denk dat we, eh, volgens mij staat Sjaakje van de Hoek te wachten. Ja, wij moeten, wij moeten afsluiten. Eh, dank je wel voor je komst. Je bent een heel eind weggekomen. Hè? Of weggekomen, dat zeggen ze ja. trouwens in Drenthe. In Waar kom je, je weg? Drenthe. In Friesland, Waar kom je weg? Waar kom je weg? Ja, precies. Ja, ik heb stek ook een en... tijdje gezeten, dus daar komt dat vandaan. Daar is het ook nog lekker stil. Ja, zeker. Absoluut, Drenthe is daar ook een voorbeeld. Volgens mij kunnen we nog een uur doorpraten, want er is genoeg te vertellen. Maar bedankt voor je komst. Geen dank. We gaan naar Sjaki van de Hoek van Conny van de Bos. Tot zo. En schot van schaduw. I'm